Goedemorgen beste luisteraars op deze 31ste aflevering, al op deze zondag eh, 10 november 91. Van de wijk staan de mensen het is geen weer. En ze bedoelen ermee dat het geen weer was voor deur te lopen En altijd daar reiger. Maar naast aan de vrouw van best kun je, je snurken aan doen, want tijden wat gevrozen. Vust, niet eens te vust. Ik zit hier nog met een deel woorden en denk ik dat ik rap rap geven, want er is al iemand aan de line. Wala voilà, nog over, en een drift en een passé. De vuur ook nog niet gebeld. Dan een passé, en dat weten mensen, daar ben ik zeker van. En dan de antoeksbij van Frans de Troch. Wat zou dat zijn? Hè? Een Antoursbeer. En dan uitdrukkingen over Leen. Waar de kinderen die alle verschillende, ik grond niet veroon, want we zijn gerne met dat mensen bel. En dan hebben we nog dus, ten slotte de uh, Nog niemand uh, en maar kunnen bevestigen. Het is precies een twijfelgeval, misschien oer we er toch wel iets van, maar we zijn toch wel langs verschillende kanten kunnen horen, want het kan hier ook wel een familieboot zijn, dat gebeurt van tijd, want uh, daar versmacht hij in het begin van merken, wat dat we met begonnen zijn, die is de uitzending, daar heeft ook niemand niet gevonden, en toch kosten ze het die bij ons, maar dan wel onder een andere naam. Voilà, dat was mijn resume, en daar is iemand binnen, hallo? Ja, nee, het is Raf van Auwermaat. Ah, Raf, ja. Goeiedag. Zeg, bedankt al voor al dat uitleg vandaag. snur ik al, hè? Ja. Ik ben er ook nog achter aan het zeker. Ja, ja. Ja, maar dan nou heb ik nog iets anders. Ik weet niet dat we er al goed het Liedse poepen. Litse Poepen. Poepen. Je moet daar niks verkeerd in de Nee, nee, nee, nee. nee. De... Je gaat stroepoepen ook even onder tak te steken. Hè? Dus uh, het zal zoiets in dat zin zijn misschien. Hè? Nee, dat ah, ja, ja, Maar ja, we gaan zeven zoren, hè. Ja, en dan gaat het nog over dat zin en Ja. Daar mag ik iets over uh, vertellen ja. van de wijk. Zeg het een keer. Dat zou zijn, hè, volgens haar persoon, ja. het woedloof dat uitgedaan wordt, hè, ja. en dan voor de tweede keer na bepaalde tijd in de grond gestoken wordt. Hè. Ja. En als ze dan dat uit doen, dan komt daar zo uh, iets op van boven wat het juist is, dat weet ik niet. Hè? En dan nemen ze in Assen en Capucine buiten. Ja, en waarschijnlijk is het dezelfde spreekman uh, aan de lijn gehad dat ons het woord gezeid heeft. Ik veronderstel het, hè. Ja. Maar het is nou wel zo dat meestal, als het witloof afgesneeuwd werd, de wettel uit de grond weggepakt en aan de beesten gevoerd. Hm. Dus weer geplant, dat zal wel niet kunnen. Maar als ze blijven staan en ze blijven in donkeren, ja. zou het mogelijk zijn, hè, als dat gedaan werd, hè, als ze niet in de weg stonden hè, ja. en dat ze hun beest dat genoeg hebben, zou het mogelijk zijn dat dat door dan donker en de, de warmte terug opschiet. Ah, ja. Zo heb ik het niet horen zeggen, maar ik zal dat een keer bevestigd worden, maar ja, echte witloofkwekers zit niet precies toch niet. Hè? Nee, maar ik pas dat voor dezelfde persoon en dat gaat daar ja, goed. Dat ik ik erin doen. Indruk, ja, Kim de Nieuwte. Ja. Ehm, ik er nog iets. Ja, uh, dat litsepoep. Ah, wel he? ja, maar de film moet even uh, aan de lijn blijven voor Loden, en ik het expliceren wat dat juist is. Ja. Dag Loden, dat René, dat is een dolf, hè? Ah, een dolf. Ja. Eh, uh, het is vandaag capucine buiten, hè? Ja. Hetgeen naar René, dat zei van een witloofhutel, Ja. Daar is uh, juist maar een capucine, is feitelijk een dolf. Uh, ja, dat klopt. En die boven zo een kappen kan op, opheken. Ja. Dat, misschien is dat dat naam, ja, een kappensin, ja, dus ja, ja, dat dat ervan afkomstig is. Maar feitelijk, hè, geen dat zei van die wettel, Dat is juist. Maar dat je feitelijk aan de bieten ook, hè. Dat is niet van de bitterwettel uh, alleen. Want in, uh, als de boeren vroeger, ja, nou, nou zal dat maar schuizen mee gedaan dat Als de boeren vroeger hele bieten in de kool hè. Ja. Die afgesneden. Ja en dat ging in de kool, hebben werd gedekt met stro, ja. tomaat en daar je grond over, hè, boven een bosje ja. voor de verluchting. Hè. Ja. zo laat dat buiten in kool he ja, ja, ja, ja. maar als er dan in de winter moest er voer binnengegold worden, werd er een deel van de grond weggedaan en van ja. de stro en werd er een deel binnen, ja. juist ja. en daar was dan een aan. dat, dat wil zeggen dat hij van van al krolletjes uitgeschoten waren ja. zo op zand? Zo, dat er van tijd wel vijf, zes en niet een aan was, dat ja. was niet aan alle bieten hè, dat daar ja, was. Hè. Ja, ja, ja. Maar dat is gewoon, wat moet je nou zeggen, schuiten dat dat precies ja. van hier uitkwamen ja. en dat waren allemaal krolletjes. En tegen zijn de boeren, hè, de bieten meer goed warm gelegen, want dat, dat is al een capacine buiten. Ah toch? Ja, ja. Ja, dat ja. zal hetzelfde zijn voor bieten als voor bieterlottelen. Uh, het is maar dus opgegeven als volgt hè, Dolf, dat de bitterhuttelen dat ook afgekapt waren, dat verbruik gepakt werd, mm. dat daar nog huttelen in de grond staken en ook dichtgedaan worden. Ah, ja, en ook ja. van een de keer geschoten. Ah, maar ja, het ja, feit ja, dat, dat, dat, dat, dat bovenaan de afgekapt er, nee. is, gelijk met die biert, ja, ja, schiet ja. dat gemakkelijk langs de zaakkant zo'n bekken. Ja, ja, maar... En dan is dan er nog. Uh, Alleen namaak als, als ik zal zeggen, belangen een schone krop, lichter ook uh, groen van boven en wit van onder. En ah, ja. groet zo'n beetje krum nou uh, misschien komt vandaan het woord van baard, uh, he, uh, dat uh, het zo warm uh, Ja, dat was, was gewoonlijk wit, maar als dat dan in de dagen in de ja, kleid te laten, dan is dat de Dat is he. he. zeker. Het ah, ja. ja, dus, is dus dat... interessant van het toeren dat over de biedt ook gezegd wordt. Gaat het dan... nog goed, Olof? Gaat het nog goed? Dat en dan van die lijnen hè René? Ja. Maar dat dit, en natuurlijk, ik weet niet of dat ze dat al opgegeven gaat hebben, hè? maar daar, daarvan nog nooit niks gehoord van een stjetlijn. Een stijtlijn? Ja, dat zijn dat, dat, dat, dat zoeken en lijnen. Natuurlijk, dat is ook een soort scharnier hè. Ja, ja. Dat stond vroeger op, uh, op de Alvedeuw zijn op Dalfdeu, ja? Ja, dat was gewoonlijk de stelde, hè? Ja, ja, ja, ja. Op de, op de grote vleugel stond een twee sporen naar de open gingen en dan boven het En daar stond dan zo'n heel lange strijdlijn op. Daar was bovenste vlieger alleen open te gaan. Hè? Ja. En dan noemde een stiertlijn Een strijdlijn, ja. Dat was in de grote plak waren vier vazen en in de stjert dat, dat was wel, een stiert van een 30, 40 misschien. Ja. Een oh, ja, ja. tijd wat langer, dat was ook te zien hoe waar dat dui was. Hè? Ja, ja. Dat was ook drie vier in en tegen zijn ah, ja. Ja. Maar wat ze zochten, dat was goed dus opgeschreven, maar wat ze zochten uitdrukkingen met, met leen. Ah, ja, Verstond dat? Ja. Maar dan ah, ja, ja, ja. Over, over de minst, ah, ja, ja. maar leen, allee, maar leendossier. Ah, ja, of of maar leen leenbrek, dat wel weer van tijd ook gezegd. Als ze, als, als ze een hele dag in het veld gewerkt en een hele dag gebukt gestaan hebben, ja. he? en als ze heel recht en nee. dan zijn ze van tijd en naar hoe mijn leenbrek precies af. Voilà, we hebben dat opgeschreven, dat is ja, onder dat andere Dat is er ja. ja, ja dat ja, ja, wordt ja. altijd gezegd. Er zijn er he? nog verschillende schoenen, ja. en is dat, natuurlijk hebben we de stijtleen toch genoteerd, in een of ander no schuinwerker zal ons dat zeker bevestigen. Ja, ja maar daar uh, bestaat nog, ik heb ze van de wijk, ik ken van de een keer dat een ja. geweest, maar gewaakt en ik heb ze nog zien omhoog en ik heb er nog op gepaast. hadden we nog verkocht. Ja, ja, ze ja. zijn er nog. Dus hebben de boeren nog en een half duur ook. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat was voor volledig niet moeten open te doen, ja, rapjes eens ja. en zien en, en in dat die bovenste halfdeu, als dat ja. goed werd, was, zetten ze die open. Maar ja. in die bovenst de bovenste halfdeu was er nog wat klanten in en daar stond hij gewoonlijk een wedloop met een koerke. Zo, hè, dat ze, als dat een bakker was, dat ze dat ja. klaandurken al in de open zitten. Ja, ja, juist, joh. ja. ja. Zeg Dolf, mag ik even onderbreken? Je hebt daar gesproken van toemaat. Toemaat, ja. De bieten ja. werden afgedekt met toemaat. We hebben het een keer gehad vroeger, maar ja. wat is dat precies? Ja, we lode, <coughs> toemaat, hè. Ja. Uh, je weet wat dat doet, hè? Ja. Uh, maar dat is gas dat blijft staan tot deze tijd of ja iets iets Ja. En uh, dat is. Ja, dat is dat ze dan afmoonen en, dat is, en de, van welke ze toen uit hè, dan laten ze druiven dat is zogezegd, verdruugd ges he, ja. na het toe al hè. Ja, ja, ja. Of, of anders dat is zogezegd, wat moet nou zeggen, het meeste wil ges dat het hier jaar blijft staan hè. Ja. en dan druift dat op hè en dan wonen ze dat in, en dat is, dat, dat is goed, deksel van, van alle, hè, ik zeg het, ja, ja. van een bietenkuil of in ja, een ruipelkouw, of in ja. een patatekuil, als ze staan, hè ja ja en dat, dat, dat, dat is, dat is beter als hoe we af te dekken, hè? dat is lucht en dat is min of meer zwaarder. Dat is ja. zwaar gesso, hè. Toemaat. Ja. ja. En juist. daar wonen uh, ze dan en daarmee de dikken ze de bieten af, Ja, dat is juist, ja. ja, ja, ja. Vroeger was dat toch zo, ik weet ja, niet wat de boeren dan ook nog gebruiken, die capucinebaard is duidelijk een benaming naar gelijkenis. En de litsepoepen poepen van Ravela van blijven goed. Wat bleek? Litsepoepen. poepen. Wat daaraf daar wakelend. Nee, dat nee. kan. Het niet. Van die poepen kan dat ze, dat ze ja. daar niet, dat sprak, want het is een hele van tussen van de. Ja. Van de ah, ja, ja. Van die Mijn vader van blijven nog ook gaat, dat weten. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Maar van die litse poepen nee. dat kan het niet. Niet goed. Niet goed. Zeg ga geef voor ons nog iets, jong. Ja, ik heb me ah. hier nog een woudstuin, Ik kan ja. daarop ja. geven. Ah, dat is goed. Nien, daar zijn de en dan daarna zij de zeepgat, Dat dat zijn twee. Allee, dat zijn twee woorden daarmee. Maar kan er mee gewoon. Ja. Een zijper en een zijpgat, Ja. Ja. Dat heb we al een keer gat bijtig. Ik pas dat met het gat hebben we maar. Uh, je kunt toch misschien even tegen Loude zeggen. Ondertussen ja. zie ik ah, niet ah, keer. Ja, zie ja, ik ja. een keer. Zie ik niet keer? Want tegenwoordig hebben we ons boekjes boekskusbaard. Uh, ah ja ja ja. Ah jullie liggen niet bij me ook, maar ja. We zijn we zijn tot over de hè? Ja. we Blijft even naar de lijn, Dolf. Bedankt Dolf. Voor de moment liggen we in het gasttais. Allee. De boekskus, hoewel niet, hè. en dan nog in het doodgasthuis, op de tentoonstelling zijn zoek te krijgen en van Veneer in de standaardboekhandel. Mm -hmm. uh, nummer 1 dat is verkocht, maar van 2 tot 7 de van zijn er nog. We moeten al nosten, wilde INM. 990 woorden stonden er in de eerste zeven deel en van de wijk is van gestart met te publiceren in Nasgenij. Dat wil zeggen dat we van Veneer misschien een heel boeks kunnen bij INM. En. en dat lukt iedereen aan dan ons beeld. En daarmee kunnen we dat nog een beetje volhavenpauze, Lode, oh ja. om misschien wel tot tien boekjes te geraken dat samen toch hernemen. Desvinder iemand, Lode, luister het een keer. Hallo? Het uh, is Jan van Achter nog een keer te ah, vragen over dat... dan het snurruk, want Peter ja. daar sprak nog van een zaksnurruk. Een zaksnurruk? En dat was een, gewoon een neusdoek, want we namen nog geen zakdoeken, dat maar een neusdoek, oh. maar een zaksnurruk. En dan zou dat dan? Ja, ja, Peter, dan zei, maar dan ik in de proef voor een zaksnurk. Zien te verdikken. Ja. Dan, dan zit loden op het goede spoor van ja, waar ja. dan zak kunnen komen. Ja. En de, ja, ja, maar is deze middag kreeg ik een met ja. een snuiten en zo van een ja. zaksnurk. Ja. Ja. En dan van de leen, ja, dat is een heel schoon uitdrukking en dan dan die tranen. Ja. Dat er te gierig veel was, dus ja. dan, dus als je dat, moet je nemen met je nagere leen en na te bakken. Dat is best. Dat is iets dat ze allemaal kennen, geluks. Of gekend hebben, Of gekend hebben, ja. Ja. Ja. Dat is een schoonse. Ja, ja. als je alleen na de bakken s nacht kunnen werken en niet veel moet eten. Nee. <laughs> Voila, maar, bon. ja, ja, ja, zal ik er bedanken. Bedankt, schoon. Dank je. Dank je. Ja. Zie, ja. ja. er zijn er nog hè. Maar wij mogen ze niet veron, want je ziet, als de mensen lusteren en ze komen niet op het gedacht, en beginnen ze te paasen. En dat is nou toch een vrierige schoonheid. In as kosten ze toch eigenlijk wat van en nu een gilde streek. Dat wil ik toch nog zeggen. Als mogelijk is de mensen van, van, van Koppelgoem en, en van overal. En, en van Ekelgoem zelf, die kunnen ons goed horen en kijk, die blijven toch zo maar in hun kottenbitten. Vandaar zou het ook moeten gebeld worden. Want Eulendialect, ja, dat scheelt een beetje in klank met ons, maar het is dikke toch ongeveer dezelfde betekenis. Alhoewel dat er in andere gemeentes andere boeren zijn, dan niet Nikin en omgekeerd. Dat is terug iemand. Hallo? Goedendag jongens, dat is aan de trog. Ja, Frans. Ik heb nog een woord uh, van iemand uit de geburen gekregen, en ja. dat is een tjok, tjok Een tjok tjok, ja. ja dat was vrij van al goed. Ja, het kan zullen zijn van een tjok, -tjok. Nee, he. nee. He. Nee, het is een persoon. Ah wel, ja. Wat mag je ook. <laughs> ja, dat, niks, ken. Uh, dat Je mag het kennen. Je mag het even. Ja, ja, ja. En dat zou wel de tjok of zo. Ah nou. wel, ja. Tjok tjok of tjok tjok. Dat was ja. een, met ik, een, volgens Krukegem of Walfegem misschien verschil. Uh, ja, de billen en de deuren he. Ja. En die aanzolige wat op over hun schaver geslagen. Yes. Die mochten geen voet binnenzetten, ze moesten wat tegenhouden aan de deur. Dat waren een gevaarlijke mensen. Nee. Ja, Want nog. hij smeet nu het gemakkelijk direct al in haar gang. Ja. En kreeg ze dan ook buiten. Nee. De mag gerissen, ja. ja, Nog, eet, als ik herinner als we al een kind waren en we zaten met een zware kaart dat ons moeder zo'n was kent. Ja. op brein papier deed. Ja, ja, ja. En dat op ons, op ons kasla. Ja. dus op, op ons best. Ja. Uh, maar ik kan daar naam niet meer van. Van dat keisje? Ja, dat was een waskeisje, een ja, padkeisje, ja. dat allemaal was. Ja. We hebben het er al over gehad, Lode, Ja, vroeger. ja, Het ja, ja. ja. ja, vier jaar geleden. Ik, ja. ik kon er een keer op en een keer naar zien. Ja, ja, uh, En ik kost dat gaan kopen want een apotheker hè? Ja, een Wat Een ze hadden ja. Ja, uh, nog een specifieke naam gehad, ja, ja, ja, ik kan ik ja, direct niet ja, zeggen. Met ja, behandeld, ik weet het. Ja, op ja, ja. bruin papier. He, ja, ja, ja, en dat ja, ja. wordt op haar bus geleid. He. Ja, dat werd gewermd. aan de leven ja. En dat op ja. haar En dat is een geneesmiddel geweest, dat hebben we niet aantrekkelijk. Ja, ja. ja. Wel. ja, ja. Wel primitief maar. He. Ja, ja, Frans. Uh, als toen uh, minstens een stiksel van fleurdes aan zouden. Ja. Of waterfleurdes of, of zoiets. Dan vullen ze ook een zakken. Met ja. En dan moeten ze wermen. Zicht. En dat laan ze ook zo, ja. op abus. Ja, dat weet ik nog. ja, dat was allemaal uh, volksgeneeskunde, En van die liep dat goed ook. Ja. ja. Maar je moest dat kunnen verdragen, hè, want pas dat dat redelijk het was. Wat? Nou, dat valt nog niet in zien of dat er een voor ja. bestaat, maar we hebben het in alle geval toch gehad. Frans deskundigen dat we dan een belden, alleen misschien, hebben ze. we maar maar dan gezegd dat we geen keer belden. Ja. Ja. Als je ze tegenkomt en ze het niet gedaan. Moet u er een keer onder de voeten geven. Daar, daar zijn er verschillen in als ze met een vrije en toe Ja. Ja, oh je. Ik ben van de wijk in tegengekomen, maar daar kost het niet meer zien. Ze dus zeggen er tegen nog iets anders, maar dat is een vies word, ja. ja. Goed. Frans, o. bedankt voor een telefoon. En tot de een van de dagen. Ja. ja. Zeg het maar. En ik bel vanochtend. Van de af, maar ik ben van de boskant, dat is tussen recht naar een Ah, dat is goed, van in En in de boskant. Zeipgat, ja, de boskant dat is de getijzige muziek. Ja, gemis, ja, ja, ja, ja. En een zijpgat, dat kennen ze bij ons, ja. als een masken dan wel een gat zo achteruit lukt en hij gat. Als we ja. naar vroeger kleren moeten en we liepen met een gat achteruit om dan smoeken en altijd, je lukt met een zijpgat, ja. Om te gaan normaal zitten. Dat was bij ons een zijpgat. gehad. Ah, en ja. toen dat is slechts naar Bayan. Als iemand dat jij naartoe hangt, en hangt en drinkt, en dan je drinkt drinken, dan die je een volgend dat is zelfs. En dat gaat er al goed? Een toerswij. Zo, ja. Dat zeggen ze altijd wel. dan brandneidenvrieer een vrije Dat is dan een vriendelijke boek uit van drinken. Ja. wat ja. zeggen in Assen een b-bike ja, Wel, Ja, dat is zelfs een Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, ah, toch. Ja. En kinderen zeggen ze dat ook uh, in, in de boskant, wat je woont? Ja, in de boskant. Dat is tussenmerg ja. en Ja, ja. daar zeggen ze dat ook. Ja. En, ja, en dat zijpgat, dat gaat achteruit. Maar En ja. zijp dat zijpgat is nog nooit gezet. Dus zijpgat. Dat is geen vuurwerk. Ja, loden zijn topschrijvers. <lacht> het ja, ja, ja. Ja, ja. Het komt waarschijnlijk uit, uh, uit de, de boeren, Vandaar komt het toch voedsel eigenlijk. Maar dat weet ik niet, van <hums> waar dat komt of zoiets, maar, want ik ben nog niet zo oud, ik ben nog maar 24 jaar en dan weet ik dat het dat tegen ons altijd staat. Dat moeder dat al zag als je kind wordt, ja. dat gaan ik in Ach, je een beetje achterstel in je Als trekt, ja. Aan dat het gat, ja. ja. Aan Goed, het is genoteerd, Allee, ja. je hebt soms geen ander woord meer? Nee, dat dat niet Dat gaat toch niet echt op paden. Dat ik dat mag op de radio, ik ja, ja, ja. een beetje blijven dan even, Dat is we wel vijf bel. Ja, het doet ons plezier dat er ook een keer mensen van buitenast bellen. Hè. Het is wel op zijn asses, maar dat belet niet dat ze ook... Uh, uh, gelijk uitgeweken naar senaren. Er zijn mensen van Mazel dat in Holst en enzovoort, die ze ja. al een keer bellen. En dat is altijd zo plezant dat er in heel de regio zo een keer gelusterd werd, naar ons programma. Ah, ik luister van nooit dat we naar mijn schoonavond zien wonen. Allee, goed. Allee. Wel bedankt voor jouw telefoon. Ja. Hallo. Goedemorgen, jongens. Morgen. Uh, ja, daar staat maar zwak op zijn lijn, hè. Ja, ja. Slap op zijn leen ja. Hij komt maar eerst door zijn bedden is er mee, ja, ja, ja, ja. Staan. Uh, ja, ik heb hier misschien nog niet uitwoord. Ja. ja. P. P. Er ook verschillende betekenissen, volgens mij. Ja. ja. Dan heb ik hier nog uh, neertrekken. Wat zou dat kunnen zijn? Neertrekken? Ja. Uf, dat kunnen we niet. Neertrekken. Dus neertrekken, hè? Neerplekken. Nee, nee. neertrekken. Ja. Neertrekken. Ja. ja. Ja, dat moet een keer uitleggen, hè? Ja. Ja. ja. ja. Dat, dat kun je zo ook uitleggen. Eh, dat P, dat paas ook, dat maar daar al verschillende van weten, misschien allemaal, maar mm. alleen, uh, luister toch maar eens. Oké, okay. ja. dus het is... Hallo. Ja. Goedemorgen, Lisette van der Steen uit Kobbege. Eh, uh, goedendag, van der Steen. Ja. Eh, ja. uh, eerst en vooral die zaksnurk. Dat is inderdaad iets dat hier bij ons ook gezegd wordt, ja. ook wel door mijn overgrootvader. Just, dat is dus ja. Ja. Lang, lang geleden, ja. maar enfin, die zei de alleszins. Ja. ja, op zijn zakdoek. Ja, zijn, op zijn neusdoek. Zijn Geef maar een een keer. dat ja. was zijn zakdoek. Ja. ja. Uh, dan heb ik een tweede ding in ja. verband met leen, en ja. dat zou recht op zijn leen zitten. Ja. Ik weet niet of dat al gezegd ja, is. Ja, dat ja, ja, was op ja. schoon. Ja, hij gaat recht op zijn daar leen. Daar gaat recht op zijn leen, ja, zeggen ze. Yes, ja. recht op hij zijn is al zo oud, maar zie ik je, hij gaat ja, nog recht op zijn leen. Recht op zijn leen, ja. Dat je is wel. een mens daar nog niet krom gebogen gaat, dat nog schoon, ja, uh, ja, chic ja. recht op gaat. Dat is in dat band troupe geweest, hè, <laughs> recht op zijn leen. Ja. Schoon, ja. Schoon. Dat is gewoon, ja. Uh, dan in verband met die meneer, met, met zijn kaarsken daar, bij ons zeggen ze dat tegen, een keske van een cent. Ja, ja. een keske van een cent, ja zo naar de geile kant ja, te Ja, niet te groot, zo'n ja, een centimeter ja, ja. of drie, vier misschien. Allee. Ja, een ja. vatkesken. Uh, ja. En dan uh, die ene meneer, ik weet niet wat je zei, neertrekken nee, trekken, of zo. Ja. Dat weet ik niet, maar wij zeggen wel, maar misschien hebt je dat ook al wel gehoord, een nijf trekken. Ah ja, dat was de, de vervanging van gist, voor brood te bakken. Ja, absoluut. Nijf, ja, nijf. Daar hebben we het ook al over ja, gehad. Dat ja, dat is heven, hè? Dus ja, heven, Ja. ja. Midden-Nederlandse heven, dus ja. ja. Onder noord heb ik dan nog geweten dat de mensen dat deed hem... Opgehuilig als een nijf, ja. Ja, mm. ja. ja. ja. Maar en... deze was... Uh, nee... nee trekken, ja? ja, ja dat nee, een... trekken. nee trekken. Nee Maar met dat te horen dacht ik. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nijf, ja. <coughs> en ja. dan heb ik nog een woord, maar misschien heb je dat ook. Bit. piet B-I-T. Bitmelk. Bitmelk. Nee, dat hebben nee. we niet. Nee. Dan moet je dan even aan het aan de telefoon uitleggen, hallo, Niet Dat is leuk. Ja. ja. Hallo? Ja. ja. Ja. René? Ja, zeg het maar. Marcel is Ik hoor het Marcelli. Marcel, ja. Eh, ik heb nog een woord of twee draaien. Ja. Een... een bloeiken. Een? Een Een bloeiken. Ja. En een vorretut. Een vorretut. Ja. Ja. ja. ja. En een jaken. Ja, een jaken. Ja. Je zit in de kinderwereld die koerend. Hè, een jaken, een jaken geven. Ja, ja, ja kennen ja. we. Ja. Goed. Daarvoor paas ik dat me bandeldemmen. Het is een een een, fopspeen, een namaak. Ja. Hè. Dat, dus, was, dat was niks anders in. Dat was niks anders hey. ja. En als er de Neuning was, dachten ze dat hij wat die naar lesen daar toch iets aan. Hè. Dat werd mij brood en wat melk. Ja. dat Je weet dat je niks kost daar zaaien. En ik paas dat er wel zo rood gebrocht zijn. Ja ja, ja ja ja. Die dit dat ik ook nog had. Hè. Nou oh, ja. ja. Maar dat ik kennen we niet. Dat moet ik toch even aan de lijn vallen. Ja, toch ja. ja, Nou ja. ja, maar ja, uh, zeg het ik. De paas dat ik het weet, maar geeft het maar aan uh, Lode de. Ja. Maar dat passé dan blijft toch hangen er zijn toch mensen dat dat nog weten. Ne passé. Ik ga een klein tip geven. Dat het heeft iets te maken met een ker. Allee, beeld ons Nicky voor dat passé. Tot zoiets. Hallo? Uh, Lode? Ja. het is René Lengeler. Ah, dacht je, nee. ah, René. Lange tijd geleden, ik niet. Lang een trait geleden koord dat je een zucht na. Nou. Ja. Uh, zeg, in dat passé, ik zit hier de en een half uur te billen, maar ik weet het niet wat maar dat is uh, een plank, een bank, dat op een keer leid, zeker wel. Ja, ja. ja. Uh, daar is daar uh, langs de ba buitenkant uh, een ijzerij geslagen, zodat dat niet kan weg en weer schuiven. Ja. En dat zou voor ons Gabi moeten een passé zijn, hij heeft ja. veel op de wagen gezeten dat ze klaar was. Dat is het, jong. Gabi is er vlak op, jong. Zeg, hey? Gabi is er vlak op. Ja ja ja. Was het wel dat dat was. Ja. De passeer ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja. ja. ja. En dat bloeiken, dat zal een sukkelijken van een kind zijn of zoiets, zeker? Ook in die betekenis, ja. ja. Een bloeiken. Ja, een bloeiken, maar ja. ook zonder, zonder arm, want het is een bloeiken, zei René. Ja. Ja. Een bloeiken, iets wat opbloeit. De veum moest dat toch in een sukkelij zijn, René? Ja, maar ze zaan dat toch, zeg Ja. dan is metraal bloeikjes van een kind blijven zitten als is uh, een zelf ja. ja. was of zo ja. Ja. Ja ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja, Bloedjes, ja. bloedjes hè. Ja. Uh, van dat passé, uh, René, wist ja. dat vader van niet te zeggen dat dat kost een beetje verzet werd ook? Uh, naar en achter. Dat kost van veu naar achter geschoven, werden op de wagen en ja. lang dat er zelde onder de en zo, hè, ja. dat je loon, dan moest meer plots geven Ja. dan ging Ja, ging dat meer naar veu. Ja. ja. En duur, uh, als er een keer was dat overdekt was, al, hè. een ja. broodkeer bijvoorbeeld, hè. Dan, dan zat er al bakkans bloed, ah, als het een goed ja. gelooid was. Hè. En dan moesten je al pas ja. proberen met naar achteruit te duiven. Ja, naar veu of naar achter, ja. zo ja. hebben ze het ons toch gezegd. Zo wordt Ja, het is dus een, een plank wat de voerman op zit in een keer, hè ja. ja. En dat daar is er, dat gezicht. De daarmee... Ja, dat kost toch wel ja. uh, een lat zijn in dat hoek. Dat was omdat hij niet zou weg en weer geschoven hebben ja. en dat hij niet zou ja. naar beneden ja. nemen heeft. Ja. Ja, ja, dat is het. Zeg je nee dan neetrekken. zei dat dat niet? Wat bleef? Neetrekken. Nee, Nee. Nee. nee. Niet zal ik een keer naar zien? Ja, het zie zal ik dat misschien weten. Ja. Ah, wel, dat is ja. goed. Ja, dat, ja, dat doe, die... maar, doe maar de voer naar een even ja. binnen te geraken. We ja, ja, zouden moeten een tweede te he. telefoon hebben, ze hebben het ons nogal gezegd. En maar, alleen ja. omslagen, dat weet je misschien al. He. Dan is een lenum, lenum geslagen. Een geslagen, ja. ja. ja. ja. Van uh, het hard werken ofzo? Of, uh... Hoi, of gewoon een kind dat op een arm zit, hè? Pas op dan zijn leen niet omsluit, Ja, ja, he. dat is juist. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dat is het nee. Dat was vroeger belangrijk, hè, ja, dat Ja, ja. Leen niet ja, ja. <laughs> ja, dat is zo. Goed. goed bedankt. Hallo, een hele goeie hè? Een van nou, deze. Beste